7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De verhoging van het eigen risico bij de zorgverzekering... heeft een beperkte invloed op het gebruik van de zorg. Uit een enquête in opdracht van het ministerie van VWS... blijkt dat 2 van de verzekerde zorg mijt vanwege de kosten. Uit de enquête blijkt ook dat er nogal wat misverstanden bestaan... over het eigen risico. Een op de vijf mensen denkt bijvoorbeeld dat de huisarts... ook onder het eigen risico valt, terwijl dat niet zo is. De omstreden huisarts in Tuitjenhoorn heeft zijn patiënt honderd keer de toegestane dosis morfine gegeven. Dat leidde binnen een half uur tot de dood van de man. Het staat in stukken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vrijgegeven. Tegen mensen van de thuiszorg die aan het sterfbed aanwezig waren, zei huisarts Tromp dat de doses waren verdund. Dat was niet het geval. De IGZ heeft het rapport over de feitelijke toedracht openbaar gemaakt om het vertrouwen in de inspectie te versterken. De huisarts heeft zelfmoord gepleegd nadat hij was geschorst. Het parlement van Groenland heeft een verbod op de winning van uranium opgeheven. Het verbod werd 25 jaar geleden ingesteld. Groenland wil economisch minder afhankelijk worden van voormalig kolonisator Denemarken. Daartoe wil het zeldzame aardmetalen kunnen delven... die gebruikt worden voor de productie van elektronische apparaten zoals smartphones omdat die grondstoffen in de aardbodem vaak vermengd zijn met uranium... blokkeerde het verbod op uraniumwinning de exploitatie. Milieubeschermers zijn bang dat de winning negatieve gevolgen zal hebben... voor Groenland en dringen aan op speciale wetgeving. Zangeres Anouk haalt het afgelaste Symfonica in Rosso-concert in... op 16 en 19 december. Ze doet dat in het Ziggo Dome in Amsterdam. Stadion Gelredoom in Arnhem is niet beschikbaar. Anouk moest afgelopen zondag voor de tweede keer een concert afzeggen... vanwege stemproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten een tijdje regen. Morgen geregeld zon en een enkele bui. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb Verkeersinformatie, files staan er op de A13 Rotterdam-Den Haag... tussen de afrit berk roderijs en Delft. Dat staat 5 kilometer. Bij Delft is de rechte rijstrook dicht. Heeft te maken met een gestrande vrachtwagen. En een aanrijding op de A28 Zwolle richting Hogeveen... tussen de afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Lankhorst. 2 kilometer. En op dat knooppunt zijn twee rijstroken dicht. Lees Roundhay, Tuinscène.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 Een betaalrekening bij de ASM Bank biedt bovendien alles... wat u van een moderne bankrekening mag verwachten. Plus rente op uw tegoed, lage kosten en een uitstekende service. Investeer, net als Renier, in mens en milieu. Open nu uw rekening op asmbank.nl. ASM Bank, voor de wereld van morgen. Ja, want nu is er Nefit Easy, de slimste thermostaat. Regel je verwarming met je smartphone...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 Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel, de Navit Trendline. En vraag uw Nevit-dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm. Dit is mijn lievelingsboek. Lees het, dan mag je daarna weer met meneer Reven praten, zei Gerard Reven en gaf me The Way of All Flesh van Samuel Butler. Ik moet toegeven, het is een meesterwerk. Een familieroman vol spot en vilijne ironie over het Victoriaanse Engeland. Het verschenen in vertaling bij Van Oorschot. Samuel Butler, De Weg van Alle Vlees. Nu in de boekhandel. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En ik ga tot acht uur aandacht besteden aan een net verschenen boek. En dat boek dat heet Onaf, over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media. En dat boek, een essaybundel zal ik het noemen... is uh, verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Mediafonds. En dat Mediafonds, dat hevig onder druk staat... dat uh, financiert culturele omroepproducties. Nou, ik ga daarover praten over dat boek met name, met twee van de auteurs. En dat zijn Maarten Doorman, welkom Maarten, filosoof en schrijver... en Sandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Welkom, Sandra. Uh, we gaan het hebben over wat er deze dagen allemaal onder druk staat... in de wereld van de cultuur. Maar belangrijk is misschien wel dat jij, Maarten, nog even zegt... wat je vlak voor de uitzending tegen mij zei. Dat ging over, over pessimisme. Je bent weliswaar een enorme pessimist... Maar... maar ik vind niet dat we hier de hele tijd moeten gaan zitten mopperen, Wim. Je kent het verschil tussen de optimist en de pessimist. De optimist denkt dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven. En de pessimist is bang dat hij gelijk heeft... En dat gelijk, daar moet je niet, eh, niet je eindeloos in wentelen. Dus dat alles alleen maar verkeerd is en minder wordt. En dat je niet begrepen wordt. En eh, Dat is allemaal waar. En de pessimist heeft ook bijna altijd gelijk, vind ik. Zeker de cultuurpessimist. Want ze is altijd ontzettend veel op de dingen aan te merken. Maar eh, zeker op het moment dat ik schrijf... maar ik vind ook als ze daarover praten... of in ieder geval als ik dat doe... dan ja, je moet je ook wel een beetje denken aan een oplossing. Want... Eh, uh, het is ook makkelijk vaak. Alleen maar pessimisme, bedoel ik. Nou, laten we dan ook straks gewoon naar, naar een oplossing toe gaan, uh, gaan praten. Maar, daar zijn we nog lang niet, Sandra. Onderstreep je dit? Of? Nou, behalve... Ik, ik vind het ook een uh, weinig vruchtbare positie... om uh, cultuurpessimist te zijn. Het is iets als... Blaffen naar de maan. Het maakt namelijk niks uit uh, dat pessimisme. Maar ik vraag me wel af wat Maarten net zei: dat die pessimisten altijd gelijk had. Nee, daar plaats ik mijn vraagtekens bij. Want uh, als je naar dat pessimisme kijkt, dan zie je altijd dat er een arcadisch uh, verleden geconstrueerd werd. De tijd waarin alles uh, beter was. En als je er naar die tijd uh, dat alles beter was gaat kijken, dan valt dat te bezien. En een voorbeeld uh, uit mijn eigen uh, bestaan als schrijver over literatuur en, uh, en, en, en, en kunst te geven. Toen ik zo'n beetje daarmee begon, halverwege de jaren tachtig, toen uh, waren er, ver verschenen er al allerlei grote stukken in, uh, in de krant over de crisis van de kritiek en uh, de uitholling van, uh, van de kwaliteit in de, in de journalistiek. Uh, ik heb nu al een jaar of uh, 25 uh, debatten daarover over gevoerd en de stukken daarover over gelezen. En dat heeft toch iets raars, hè, want in die 25 jaar is ontzettend veel uh, veranderd. Maar het lijkt alsof dat debat dan steeds dezelfde uh, uh, toonhoogte uh, heeft. En een heleboel arg argumenten zijn ook steeds hetzelfde. Alsof er nooit iets verandert. Eigenlijk dus. Maar misschien, nee, wacht even. Misschien hebben we deze dagen wel meer reden tot pessimisme dan ooit. En misschien is de oplossing die, die jullie straks dan gaan, gaan bedenken... ook wel harder nodig dan ooit. Laten we eerst even teruggaan naar dat Mediafonds. Want dat Mediafonds dat bestaat uh, 25 jaar. Dat financiert culturele omroepproducties. Hoe belangrijk is zo'n fonds? Nou kijk, ik denk dat het, het... is niet ontzettend invloedrijk. Ik bedoel, er is maar heel weinig televisie en radio... die onder dit soort dingen valt. Maar ze hebben in hun geschiedenis... wel een heleboel mooie dingen gedaan. Dus de opzet is dat er zijn een aantal documentaires en programma's en uh, drama en dat soort dingen... die niet of moeilijk gemaakt zouden kunnen worden zonder extra geld. En dat Mediafonds geeft mensen die dat maken uh, geld... als ze met een goed voorstel komen... zolang de omroepen uh, de andere helft betalen... en gelegenheid geven om dat uit te zenden. En dat is 25 jaar lang, is dat ongelooflijk succesvol eigenlijk geweest en heel waardevol. En het is ook echt verbluffend dat het wordt afgeschaft. Maar wat mij vooral verbluft is eigenlijk hoe, hoe weinig maatschappelijk verzet er is tegen, tegen dit soort dingen. Het afschaffen van een mediafonds, maar dat geldt ook voor het afschaffen van het literatuuronderwijs. Het geldt voor uh, het afschaffen van talloze subsidies. Uh, en dan is toch opvallend hoe weinig publieke steun dit krijgt allemaal. En als die steun er niet is... is het ook wel leven in een democratie. In zekere zin terecht dat dat gebeurt. Maar dan is de vraag... hoe komt het dat er miljoenen en miljoenen mensen zijn... die dit gewoon helemaal geen moe kan schelen. En nou, daar moeten we denk ik nog wel even over hebben. Ben je het met hem eens? Nou, ik ben het... Ik een ben het met je eens, maar je moet het differentiëren. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat er weinig ophef is... over het verdwijnen van het mediafonds. Dat heeft ook te maken dat de omroepen het wel best vinden die hebben toch het idee, het is ons geld, het is een deel van de sterinkomsten. dus geef het maar direct aan ons en doen wij er wel wat moois mee. Dus op het moment dat de direct betrokkenen, de omroepen die ervan profiteren... het eigenlijk al onzin vinden, zo'n fonds... dan is het heel moeilijk om maatschappelijk verzet te organiseren. Ja, dan krijg je tientallen... Ja, enkele tientallen documentaire makers. die op die burelen van het media. Maar Maarten, zijn. Ma Maarten die trok het even iets. iets ja, iets, iets nee, breder. maar dat bredere. Er nee, is uh, natuurlijk wel. Breder. literatuuronderwijs op middelbare scholen. wat noemde je nog meer? Uh, alle, allerlei... uh, het intrekken van allerlei subsidies. en bezuinigingen van 200 ja. miljoen op cultuur. Uh, de hele BTW-kwestie. Dus dat uh, bij voetbalwedstrijden. nog wel 6,5% BTW is. maar voor de theaters was dat ingetrokken. Nou, dat werd dan weer teruggedraaid. Maar die eigenlijk die hele. Uh, wat wegvalt voor een heel groot deel is dat draagvlak voor kunst en cultuur... En, um, nou, dat is iets van. Ja, we maar daarom de, bedoel ik, je moet, je moet dat differentiëren. Want er is natuurlijk wel degelijk protest geweest uh, tegen, tegen uh, de bezuinigingen op de kunsten. Er is een hele mars ter beschaving geweest. Nou, dat vond ik een uh, ongelukkige uh, terminologie. Hè. Alsof iedereen uh, uh, die niet uh, tegen het inkrimpen van, van het budget voor de kunsten was, meteen een, een barbaar was. Daar win je geen, uh, geen zielen mee. Nee, het is niet handig, zo'n uh, protest. Dat is, dat nee, is niet. Dat stuim. viel zo Maar goed, dat, mij, dat dat, dat ik daar is, natuurlijk, uh, <laughs> daar is natuurlijk heel veel over geschreven. Er is ook beweging geweest. Er is uh, geprotesteerd. Er is in uh, theaters. Uh, op allerlei culturele plekken. Is daar van alles tegen, tegen ondernomen. En ik denk... Uh, nou, ik, ik denk meer dat uh, uh, mensen die uh, cultuur vanzelfsprekend vinden, met een pijnlijke uh, uh, waarheid geconfronteerd worden. En dat is dat het toch nog als iets uh, gezien wordt dat voor een, uh, voor een elite uh, is. En dan kan je hè, roepen barbaren, uh, mars ter beschaving. Maar dat betekent ook dat je ja, moet, uh, moet, moet nadenken hoe uh, uh, nou ja, je op een vruchtbare manier over kunst kan praten uh, waarbij je meer mensen insluit. Ja, tegelijkertijd heb ik dat idee dat, uh, dat, dat van die elite... dat dat langzamerhand toch een achterhaalde kwestie moet zijn. Het is zo'n soort jaren zeventig standpunt... Hè, dat uh, uh, kunst, cultuur, dat is voor de hogere elite... en uh, lagere cultuur, dat is voor de... dan is ook de vraag wie, hè, dat waren de arbeiders... maar dat is helemaal zo'n jaren zeventig jaren manier van praten en denken... waarvan ik het echt verbluffend vind... hoe succesvol die eigenlijk vooral in Nederland nog is. Hè. Dus op het moment dat je het woord elite laat vallen... dan heb je in elk debat heb je het eigenlijk al gewonnen... Uh, dan is elke ratio is ver te zoeken. Dus zo gauw je uh, kunst noemt. Dan denkt dan, ja, kunst dan ben, je klaar. Dan ben je klaar. Je hoeft helemaal met, niet met argumenten te komen. En wat ik dan vaak doe. Als ik in zo'n debat verzeild raak. Dat is aangeven dat de elite zit tegenwoordig heel ergens anders. De elite dat zijn degenen die de macht hebben. De politieke macht. Die, nou, die zitten geld ook in het hebben. concertgebouw. Uh, en er zitten er nog maar weinig van in het nou. concertgebouw. Daar zit er nog maar weinig. Die gaan net zo goed naar André Hazes. En die gaan net zo goed naar... Uh, dus de elite, dat is een heel raar begrip geworden. En sterker nog... Uh, de elite, dat zijn niet de mensen... Die uh, uh, de cultuur en de literatuur per se... Een goed hart toedragen. Dat wordt veel meer een marginale groep. Dus als we het over de elite hebben... De elite is ergens anders. Nou, dus... maar dan moet, dan moet je het over maatschappelijke bovenlaag hebben. En ik denk dat het ook juist uh, ermee te maken heeft... Dat uh, uh, uh, uh, de politiek... Uh, in de jaren 70 heeft losgelaten uh, uh, dat je moet zorgen dat kunst verheft. En, en, het is heel paternalistisch, uh, uh, uh, de arbeider aan het lezen krijgen... waar de arbeiderspers ook, uh, ook vandaan komt. Op het moment dat je die verheffing uh, laat vallen... en ook op het moment dat je gaat zeggen... dat het eigenlijk allemaal niet meer uitmaakt, André Hazes uh, of Bach. He. Dat, dat, uh, het, het, het, het, het hele vervagen van de grens tussen hoog en laag... wat onder het uh, postmodernisme allemaal zeer uh, geprogramma... Geprogram was. En dan moet je ook niet, niet, niet uh, verbaasd zijn... Uh, dat een deel van de bevolking dat ook serieus neemt. En ik denk dat hij, als er dan toch geen verschil is... Ja, nou ja, dat is... Kijk, ik denk eigenlijk het, het wat zo teleurstellend is geweest... We blijven nog even lekker in het pessimisme Ja, hangen. nee, fijn. Ik zeg, ik zeg niks. Wat zo teleurstellend is geweest... is in de afgelopen dertig jaar... wat vooral op het vlak van onderwijs is gebeurd. Dat is aan de universiteiten begonnen. En zo rond 68 eigenlijk het verdacht maken van cultuur. Het verdacht maken van alle kunst als iets elitairs. En uh, dat is langzamerhand op de universiteiten gemeengoed geworden. En via onderwijsinstellingen is dat langzamerhand... in het hele onderwijs doorgecijpeld, Met het gevolg dat eigenlijk literatuurlezen... Uh, uh, iets elitairs is. Maar dat is heel pijnlijk is. dat een elite dit dus gedaan heeft. Ik, ik vind dat Frank die heeft daar... Nou, iets, in een jaar of tien een mooi Engelse, boekje Engelse, heeft Engelse geschreven. Een Engelse socioloog. Ja. Uh, where have all the intellectuals gone? Waar zijn de intellectuelen uh, gebleven? En uh, hij, al die terreinen waar wij het nu over hebben... daar schrijft hij ook over... Van het veranderen van de bibliotheek, waar je vooral moet chillen en het helemaal niet meer om boeken gaat. Het onderwijs. Waarbij de ervaringswereld van het kind centraal staat. En uh, het is helemaal geen horizon meer uh, uh, geopend uh, worden. Nou ja, ook, ook, ook de kunst. En hij wijst. Ook naar de elite zelf. Met, wat heeft die elite gedaan? Een soort omgekeerd snobisme. Met het laten vervagen van die grens tussen hoog en laag. Ja, er is geen verschil meer tussen, tussen ja, Bach en Hazes, om dat maar te geven. Ja, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat als je zelf niet meer op de bres staat... voor kwaliteit en voor wat kunst kan zijn, dat dat doorcijpelt in de samenleving. Ja, kijk, in zekere zin is er ook geen verschil tussen Bach en Haas. Muzikaal ja. wel. <laughs> maar uh, um, ik denk dat uh, heel veel mensen zijn culturele omnivoren geworden, inclusief ik zelf. Uh, en gaan naar een heleboel verschillende... Dat? Nou, dat betekent dan, ik ga dan niet naar Hazes. Maar ik bedoel, ik luister net zo goed naar popmuziek als klassiek. En als je mij vraagt, wat vind ik nou echt beter? Dan heb ik veel meer voorkeuren voor klassiek. Maar het is helemaal niet of-of. En ik ken eigenlijk nog maar heel weinig mensen... van mijn generatie en alles dat eronder zit... die echt dat onderscheid maken tussen klassiek en pop. En alleen maar hoogliteratuur lezen... maar nooit eens een keertje rotzooi of een... Uh, nou ja... Ik doe dat dan wel in ergere mate, maar ik bedoel, het is ook um, die onderscheiden die zijn steeds vaker geworden. Uh, maar waar het wel om gaat is... Uh, dus er is geen verschil wat tijdsbesteding betreft. Nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar er is wel een verschil in ambitie. En in, uh, in wat je onze kinderen moet leren op school. Wat je studenten moet leren. Waarvan je zegt dat is belangrijk voor een cultuur. En dat willen wij als overheid stimuleren. En uh, dat vinden we belangrijk. En daar schrijven we over. Dus dat soort onderscheidingen heb je wel. Inhoudelijk is er een enorm en cruciaal verschil. Maar uh, het is niet zo... Dat je een groep mensen hebt die alleen maar uh, naar Bach gaat. en de rest van Nederland gaat naar andere hazes. of die dat. Nee, maar dat, dat, maar dat, dat boel, zeg ik ook uh, niet. De, dat de, zeg ik nee. ook niet. Het gaat erom dat uh, in het onderwijs. en uh, nou ja, ook in je, in je appreciatie. en het denken erover je verschil maakt. En, uh, en daarbij gaat het alleen, niet erom dat je alleen aandacht aan de klassieke kunsten uh, moet besteden. Er zijn in, inderdaad in de 20ste eeuw. Uh, ook kunstvormen bijgenomen, bijgekomen. die vroeger populair heten. en nog steeds populair zijn, maar die. Uh, inmiddels zich tot heel volwassen kunstvormen ontwikkeld hebben. Als je het over de film ja. hebt, tot in de jaren zestig... werd er geen kritiek over bedreven, want dat was te triviaal. En nu is dat toch een van de dominante kunstvormen. Ja. Om nog even... Aan de luisteraars die later zijn ingeschakeld uit te leggen waar we naar luisteren. Dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik heb hier in handen onaf over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media. En dat is verschenen, dat boek, een S.C. naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Mediafonds. En dat Mediafonds dat financiert culturele omroepproducties. Maar het is een cultuurfonds dat onder druk staat, zoals in Nederland op dit moment verschillende cultuurfondsen onder druk staan... Nou, twee van de mensen die uh, essays hebben geschreven voor dit boek zijn hier aanwezig. Maarten Doorman, filosoof en schrijver, en Sandra Schutte. En zij is hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. En Maarten, om daar weer even de draad op te pakken. Jij legt het net uit. Luister. Uh, er is een enorme onverschilligheid ontstaan ten aanzien van cultuur, maar ook een verloedering. We blijven nog even in het pessimisme om dan, dan straks met oplossingen te gaan komen. Ontstaan omdat op een gegeven moment het allemaal niet meer uitmaakte. Aan universiteiten bijvoorbeeld. Uh, goed literatuuronderwijs uh, is daarom deze dagen, uh, moet ik zeggen, ondenkbaar geworden bijna. Nou kijk, een probleem in het onderwijs is natuurlijk dat... Uh, uh, heel veel mensen zijn die er moeite mee hebben... dat wij kinderen iets opleggen. Dat je zegt, jij moet dit boek lezen. Bij wiskunde is dat gek genoeg niet zo'n punt. Dus uh, je zegt wel tegen kinderen... je moet die en die sommen maken. Je zegt niet, je moet dit en dit boek lezen. Op het moment dat je dat zegt... dan roept iedereen, je zit die kinderen te onderdrukken. Ik zie zelf het verschil niet zo goed. Uh, maar uh, dat is wel het algemeen gevoel. Er is een soort idee dat uh, boeken moeten leuk zijn. En als je het niet leuk vindt... Dan, uh, ja, dan heb je een verkeerde houding. Maar boeken hoeven helemaal niet leuk te zijn. Dus ze worden eigenlijk als een soort uh, artikel, als een consumptieartikel gepresenteerd. En boeken zijn althans nee, dat boeken heeft, die op school. Ja, zijn allemaal geen consumptieartikelen. He, nee, maar het heeft ook te maken met de grens die gelegd wordt. Of het verschil dat gemaakt wordt tussen echte kennis, nuttige kennis. Nou, dat is wiskunde, uh, dat is wiskunde, dus natuurkunde, dat is economie. En. Uh, uh, zachte kennis en dat is uh, leuk als extra bagage, ja. maar dat is niet belangrijk voor onze kennis-economie. Uh, dat heeft geen economisch nut. en Dat is natuurlijk... Uh... Ook iets wat een hele grote rol speelt uh, uh, bij de bezuinigingen van de kunst. Uh, naar hoe tegen kunst ja, Dus als je naar die PISA-onderzoeken kijkt waarin onderwijs in verschillende landen uh, wordt vergeleken. dan komt Nederland altijd ongelooflijk goed uh, weg. Dat is misschien niet de minste reden waarom dat steeds weer in de krant wordt gezet. Want zo zijn we hier in Nederland ook alweer. Hmm. Uh, daar, da, dat gaat over taal, taalvaardigheid en dat gaat over rekenen. En dat gaat inderdaad niet over, over bijvoorbeeld de romans lezen. Dat is, tegelijkertijd is dat heel erg gek. Want in de politiek wordt steeds gevraagd om normen, om waarden. Om, het gaat over de Nederlandse identiteit. Het gaat over allerlei van dat soort dingen. nou En die worden bij uitstek natuurlijk gevormd bij, bij kinderen. Gevormd door literatuur, door kunst, door het over cultuur te hebben, door geschiedenis. En um, dat telt allemaal gek genoeg niet mee. Terwijl dat voor het functioneren van een democratie, dat zo'n gesprek bestaat. Dat kunnen nadenken, dat je in staat bent om nieuwe horizon achter, een, achter je eigen horizon te kijken. Uh, ja, dat dat niet meer uh, dat dat niet bestaat, dat dat niet belangrijk wordt gevonden. En ja, dat is ongelooflijk kortzichtig in deze tijd. Nee, dat heeft, dat heeft uh, ik vind dat een akelig woord, maar het heeft heel sterk te maken met het neoliberale klimaat waar we, waar we hè, sinds. Uh, sinds uh, Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in, in leven. Waarbij uh, economisch nut en uh, maatschappelijke relevantie. En maatschappelijke relevantie is dan economische relevantie centraal staan. Dat zie je leven. ook aan zo'n boekje wat Martha Noesbaum heeft, heeft geschreven over, uh, over de geesteswetenschappen. Dat is een paar jaar geleden uit de uitgekomen. Amerikaanse filosofen. De Amerikaanse ja. filosofen, die ook daarin uh, uh, zegt: van ja, juist in een democratie moet je uh, uh, zorgen dat uh, kinderen. Uh, Kennis maken met literatuur, met muziek, met uh, Shakespeare, met toneel. Want uh, een democratie vraagt veel van mensen. Vraagt uh, uh, dat je je een keuze maakt. Vraagt om uh, burgerschap. En dat burgerschap kan je niet hebben als je niet uh, in enige mate ethisch hebt leren, leren denken. Maar je ziet ook dat dat hier, ja, het wordt, wordt, wordt. in bepaalde kringen... wordt het boekje omhelsd, maar dat, dat leidt niet tot een breder uh, debat. Even een klein citaat uit het, uh, uit het verhaal dat uh, Maarten Doorman uh, leverde voor Onaf, die bundel waar ik het over had. Om het, om het nog even een tandje hoger te gaan. Dus gaan we even het Rijksmuseum in. Het Rijksmuseum wil, blijkens vele interviews met de directeur... niet de indruk wekken dat er moeilijke kunst hangt. Iedereen moet kunnen genieten van al dat... Fraais. Nou, dat is ook weer zoiets. Ze hebben Alain de Breton. Die heeft net als jij filosofie gestudeerd, Maarten. Maar dat is een feel-good uh, filosoof aan het worden. Die hebben ze ook uh, aangesteld nu om uh, curator te worden. En dan moet hij dat ook vooral benadrukken... met alle respect over verder voor hem. hoor. Maar dat, het, hè, dat, het, dat, dat wat daar aan die muren hangt nooit moeilijk is. Het moet, moet voldoen, het moet beantwoorden aan de noden van... De ziel. De nulde van de ziel. Ja. Ja, dat is ook een teken des tijds. Ja, tijdens, maar daar natuurlijk. valt toch ook best wat voor te zeggen. Jij bent de, denk... de hele tijd. Ja, nee, ik, ik bedoel, natuurlijk vind ik het erg dat, dat subsidies wegvallen. Maar, maar, maar, maar dat, is, dat uh, kan niet anders dan. Maar laat uh, hem uh, eerst eens nee. uitleggen waarom, waarom, waarom dit een teken des tijds is. Nou, het is eigenlijk waar we het net al over hadden. Uh, dat je. Uh, denkt, ik moet het, mijn, de, mijn bezoekers zoveel mogelijk naar de zin maken. Ze moeten het leuk hebben. Ja. En uh, wij moeten, Als zij iets vragen, moeten, we, uh, moeten wij dat draaien. Eigenlijk Moeten wij dat bieden. En je bent niet een winkel als een museum. Je hebt ook een eigen programma. Je probeert dus ook, en dan gaat iedereen meteen stijgen en protesteren... je probeert je publiek iets voor te schotelen, iets te leren... Uh, iets te brengen dat ze niet kennen... En de reactie daarop, nu in dit literaire klimaat of in dit culturele klimaat, is, uh, wat verbeeld dat museum zich wel niet? Dat ze ons iets uit willen leggen, dat ze ons iets willen leren, dat maak ik zelf toch wel uit. En die houding, hè, dus dat je zegt, ik maak dat zelf uit. En dat je niet denkt: wat geweldig, we hebben een Rijksmuseum, we hebben een staf uh, die doen iets. Ik wil daarvan leren. Maar dat het Rijksmuseum zelf zegt, uh, we gaan die mensen zoveel mogelijk naar de zin maken. Dat is een, een, een mentaliteit waar ik niet helemaal achter kan staan. Nou, ik vind er heel veel voor te zeggen om veel mensen toegang te geven tot het museum. En we, we zouden ook, het over ja, oplossingen ja. hebben. Alain de Botton, ik kan zeggen, hij is een popfilosoof. Hij schrijft how-to boeken. Het is uh, uh, niet verheven genoeg, maar je kan hem ook niet ervan betichten dat hij uh, nou de zweper is uh, voor het massa publiek. Ik bedoel, daar is hij ook te verfijnd voor. Hij heeft, een, uh, hij heeft juist over het museum geschreven, heeft daar gedachten over, over, over ontwikkeld. Dat zou je in de categorie oplossingen kunnen zien. Die oplossing is, als je nu in een museum komt uh, en je bent niet kunsthistorisch uh, uh, geschoold, dan krijg je uh, uh, in uh, ontzettend doorslecht Nederland geschreven uh, tekstjes van uh, kunsthistorici, over technische details waar je helemaal niks van uh, snapt. Terwijl. Daar gaat het misschien bij kunst helemaal niet om. Ik bedoel, daar gaat het om als je uh, er meer van weet... en als je je specialiseert. En musea moeten vooral ook voor dat goed ingevoerde pu gevoerde publiek... ook dingen doen. Maar wat Alain de boton zegt, is, het gaat erom dat uh, uh, kunst je raakt. Je kan ook in die tekstjes uh, bij, uh, bij, de, bij de schilderijen... kan je proberen uh, mensen een opening te bieden om, om uh, kunst... Uh, naar hun eigen leven, naar hun eigen belevenswereld uh, te brengen, om een diepe ervaring te krijgen. En dat krijg je echt niet als je uh, de afmetingen weet, weet welke uh, soort olie uh, op canvas het is. Dus... Nee, maar ik ben ook helemaal niet tegen dat ze alleen de boton uitnodigen. En uh, kijk, zo'n museum is een enorm apparaat. Ze dus hebben ongelooflijk veel schatten. En om met een heel breed scala aan middelen het publiek allerlei dingen aan te bieden... dat vind ik prima. Dus in die zin heb je helemaal gelijk. En tegelijkertijd vind ik ook dat je je publiek niet moet onderschatten... door van die kinderachtige bordjes ernaast te hangen. Maak daar een boekje van. of Je kan tegenwoordig al je bezoekers je koptelefoon op, opzetten... en dan kan je er ook nog sentimentele muziek onder... Uh, monteren en dan gaan een aantal mensen lekker een beetje staan, grienen bij een, uh, een klein kind uit de 17e eeuw of weet ik veel wat die van plan is. Dat is allemaal prima. Maar het, het gaat om die, om die mentaliteit in die ambitie en vooral ook de schuwheid om, om te zeggen van wij hebben hier een heleboel mooie dingen en wij nemen jullie als publiek serieus. Net zoals het NOS Journaal. Maar en <laughs> dat is weer een als je zegt dan. NOS Journaal, dan gaan wij nu naar Sebastian Timmerman in Heerenveen naar het schaatsen. De eerste wedstrijd van dit seizoen is de grote wedstrijd. Het Nederlands kampioenschap afstanden. Waarmee het Olympische seizoen wordt afgetrapt. Olympische Spelen straks in februari in het Russische Sochi. Dat is de plaats waar Irene Wust haar titel, haar Olympische titel, op de 1500 meter gaat verdedigen. Die ze won in Vancouver in 2010. U hoorde het applaus wellicht op de achtergrond. Dat was het applaus voor Irene Wust. Want zij staat klaar nu nog met de handen in de zij. Rechtop staan. Net achter de startlijn gaat zich zo naar de startlijn toe begeven. Voor de laatste rit op de 1500 meter. Op deze eerste dag van de enke afstand. Haar tegenstandster is Laurine van Riesen. Een echte echt sprinter. Ik ben benieuwd of deze 1500 meter. misschien wel iets te lang voor de is of niet. In de wetenschap dat met deze laatste rit te gaan. die nu is gestart. de snelste tijd op naam staat van Jorien Termors. De vrouw die het korte baanschaatsen. het short track, combineert met het lange baanschaatsen. En die heeft een dijk van een tijd neergezet: 1,5588. Dat is een zogenaamd kampioenschapsrecord. Een tijd die nog nooit werd gereden op de NK afstanden. Lotte van Beek staat tweede in ook een hele snelle tijd. 1,56,11. Het niveau ligt heel hoog. Irene Wüst is vijfvoudig Nederlands kampioen op deze afstand. Kan ze daar een zesde titel aan toevoegen. Ze ligt ietsje achter, maar dat is niet zo gek na de 300 meter ten opzichte van Farisse. En waarom is dat niet zo gek? Omdat Laurine Farisse dus de echte sprinter is van deze twee. Uh, vooral heel erg goed op de 1000 meter. Daarop veroverde ze Olympisch Brons in Venko. Bijna vier jaar geleden. En Wust moet dan toe gaan slaan. dadelijk in de laatste ronde. Dus je ziet nu al dat Irene Wust dichterbij Van Riesen zit. Wat heet, ze zit er niet langer naast. Ze rijdt er nu zelfs al ietsje voorbij. naar 700 meter. En dan komt ze door in 54-57. En dat is exact dezelfde doorkomsttijd. als Jorien Termors. die twee ritten geleden de snelste tijd is neerzet op 1,55-88. Nee, Wust een heerlijke kruising. want ze kan even mee. in de slipstream van Laurine van Riesen. En heeft ze nu een binnenbocht de kruising af, het rechter eind op. Om dat verschil groter te laten worden met Lorine van Rissen. En zo lijkt Lorine van Rissen met iets meer dan een ronde nog te gaan. Iets meer dan 400 meter te gaan. Lijkt ze al geklopt. Irene Wüst komt door in 1.24.66. Dan levert ze nu in deze ronde, met een rondetijd van 30,1 seconden, levert ze in op Termors, namelijk 3 tienden van een seconde. En moet ze dat zien goed te maken in de laatste ronde. Ik zei het al, ze werd vijf keer Nederlandse kampioen op deze afstand. De laatste drie keer op rij. Ze is wereldkampioen, ze is olympisch kampioen. Kampioenen. Maar ik weet het niet of hier wel een volgende Nederlandse titel aankomt. Irene Wust moet nog 100 meter schaatsen en dan is ze bij de streep. 155-88 is het de kloppen tijd voor Jorien Temors. Gaat hij eraan of niet? Het wordt net wel of net niet. Het wordt dus net niet. Want met 156-37 wordt Irene Wust derde. Want ze is ook nog net iets langzamer dan Lotte van Beek. En dus is Jorien Temors de dame die Irene Wust ontroont. En is de short trackster die het lange baan schaatsen erbij doet. De nieuwe Nederlandse kampioen op de vijfde. Meter, Lotte van Beek wordt tweede. En Irene Wust eindigt op de derde plaats. Dat was Sebastiaan Timmerman in Heerenveen. En na de snelheden in Heerenveen... de stilstanden op de Nederlandse wegen. En dat is op verschillende plekken. Er zijn ongelukken gebeurd. Op de A20 van Gouda Hoek van Holland... staat van Moordrecht twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. de A28 Zolle richting Hogeveen... voor Knoop het Langhorst drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht... En de A28 van Groningen naar Assen is helemaal dicht tussen Vries en Assen Noord. Dat komt door een ongeluk met meerdere personenauto's. Er staat drie kilometer file. Het verkeer vanuit Groningen richting Zoller kan omrijden via Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. En dat was de AWB. En dit is Radio 1 met Brans met Boeken. En ik praat met Maarten Doormans, cijfer en filosoof en Sandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Naar aanleiding van de essays die zij schreven voor Onaf. En dat is een essaybundel die in opdracht van het Mediafonds is gemaakt. Over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media. Naar aanleiding van het feit dat het Mediafonds... dat over een aantal jaren wellicht niet meer bestaat... 25 jaar bestaat. En het fonds financiert culturele omroepproducties. En we hebben het hier het afgelopen half uur gehad over hoe culturele instellingen als het mediafonds in dit land onder druk staan. Waarom dat is, en we gaan ook nog oplossingen bedenken. Maar eerst keer ik dan eh, toch nog even terug naar Maarten Doorman. Die zei, eigenlijk is het wonderbaarlijke toch... dat de eh, vanzelfsprekendheid waarmee een aantal eh, van deze instellingen... in Nederland altijd gefinancierd werden... dat die vanzelfsprekendheid is verdwenen. En het grappige is, we hadden het daarnet even over... Eh, het Rijksmuseum, dat... Alain de Botton, een Engelse filosoof, heeft uitgenodigd om curator te worden. Kijk, daar is natuurlijk in feite helemaal niets mis mee. Hij kan dat, hij kan een groot publiek naar binnen halen, want hij weet hele mooie, populaire dingen te bedenken. En dit bedoel ik niet ironisch of cynisch of wat dan ook, dat kan hij echt. Maar de tragiek zit hem misschien wel in het feit, bedenk ik me nu opeens, dat dat Rijksmuseum dat wel moet doen ook omdat de vanzelfsprekendheid waarmee ook zo'n instituut altijd heeft kunnen bestaan, ter discussie staat. En ze moeten gewoon de mensen naar binnen halen. Ja, ik, ik denk dat het komt vanuit een soort, er een soort dat is dus eigenlijk mijn analyse. Er heerst een diepgaand wantrouwen in onze, in onze samenleving op dit moment en in de politiek. Uh, of het heeft zich nu in de politiek vertaald... tegen allerlei dingen uh, die met kunst en cultuur hebben te maken. Uh, dat heeft nogmaals te maken met, met, dus, met uh, van die leus als dat het elitair zou zijn... en. Um, ik heb ook goede hoop dat dat aan het veranderen is. Maar dat is op dit moment dat wantrouwen... Als ik even een heel ander voorbeeld ja? mag noemen waar ik net aan moet denken... maar dat is wel, wel illustratief. Dus als je het hebt over, over cultuur en het gesprek over cultuur... De, de filosoof David Hume heeft dus een keertje een voorbeeld gegeven van, van scepticisme. Uit het boek van Don Quixote. Daar staan op een gegeven moment. Don Quixote en Sancho Panza staan een beetje te hangen bij de bar. En dan komt iemand binnen. en met een zak, leren zak met wijn. dan gaan ze die wijn proeven. En iemand, een van die omstanders zegt. Nou ja, het is wel lekker wijn. maar het smaakt nogal naar leer. En een ander zegt. Nou, het is wel lekker wijn. maar ik proef ijzer. En mensen beginnen allemaal een beetje te lachen van... die hebben helemaal de een proef leren, de ander proef de ijzer... totdat die zak leeg is en op de bodem vinden ze een roestige sleutel. Nou, wat is nu de, de crux hier? De meeste mensen die er omheen staan... die zeggen die mensen hebben helemaal geen verstand van wijn. Het slaat nergens op. Ze doen zich als kennis voor. Interessant gesprek over wijn. Dat kennen we ook vandaag de dag nog. En uh, wel nog veel bloemrijker. Steeds meer. Ja. Steeds meer en, veel bloemrij en veel meer bloemrijk. Maar uh, waar het om gaat is dus dat wantrouwen. Want beide mensen hebben dus in zekere zin gelijk. Ze hebben eigenlijk hun kennischap bewezen. Dus de conclusie van de omstanders had ook kunnen zijn... Van Nou, dat hebben ze allebei goed geproefd. Wel, die leren zak, dat had je, <laughs> dat had had je, wel je nog wel aan nogal Maar goed, dat hebben ze allebei goed geproefd. Maar de reactie is juist, ze roepen allemaal wat anders. Ze weten er niks van. Wat verbeelden ze zich wel niet als wijnkenners? En, nou, dat wantrouwen. Hè? Dus er zijn twee mogelijkheden. Of je hebt bewondering voor het kennerschap. Of je, je vergroot je eigen wantrouwen. En dat is op grond van hetzelfde geval mogelijk. Ik zou ervoor willen pleiten... Althans, wanneer je het over cultuur en over kunst hebt... om dat kennischap te erkennen en niet altijd klakkeloos te bewonderen. Helemaal niet, want wij zijn ook critici. Maar wel een soort fundamenteel respect daarvoor te hebben. En wat gebeurd is, dat is dat dat respect eigenlijk verdwenen is. En eh, nou, daar moeten we denk ik iets aan gaan doen. Nou, dat respect is verdwenen. Ik kijk even naar Sandra Schutter. Want jouw essay gaat over, over, gaat, gaat over uh, literaire kritiek, gaat over uh, recensies... En als we nou eens vaststellen dat, um, dat een aantal recensenten... zoals we ze gekend hebben en nog kennen... dat, die, he, dat het kenners zijn. Ja. ja? Dan gaan we gemakshalve nu even ja op zeggen. Ja. Dan komt het volgende punt. Namelijk dat ze, ze hebben geen enkele invloed meer hebben. Nee, maar de vraag is ook hoeveel invloed ze hebben, ze hebben gehad. ja nee het aardige vind ik uh, als je he, een beetje beetje, beetje beetje gaat grasduinen in de geschiedenis en nou ja Maarten weet er meer van uh, uh, dan ik als hoogleraar uh, uh, kritiek maar uh, dat je in de 19e eeuw, waar, he, eind 18e, begin 19e eeuw... waarin uh, de kritiek als uh, genre ontstaat in uh, publieke pers, in, uh, in bladen... dat je een heleboel van de klachten van nu uh, uh, terugvindt. En uh, he, dat dat blinde respect ja. voor de criticus daar helemaal niet... natuurlijk in de eerste plaats van de kunstenaars niet. Uh, uh, ik begin, begin, begin het essay ook met een citaat van Sibelius, de componist... die zegt, er is nog nooit een standbeeld voor een criticus uh, uh, opgericht... En de, nou ja, de kunstenaars uh, hebben natuurlijk heel vaak neerbuigend uh, over critici gedaan. Maar lezers, uh, lezers ook. En wat die invloed betreft... Ja, dat, ik denk dat die invloed van de kritiek voor een heel groot deel... Uh, de invloed is geweest uh, op een happy view. Op die mensen die... Uh, uh, zelfschrijven, die zeer literair geïnteresseerd zijn... of zeer in, uh, in, uh, in kunst geïnteresseerd. En uh, de grote invloed die uh, later kwam is al de... Inv dan heb ik het niet over de inhoudelijke invloed... Hè? de invloed dat echt iets kunst is of niet... maar de invloed die er kwam of iets populair was of niet... dat was al een vermenging van uh, kritiek met, uh, met de massamedia... en interviews en, uh, en, uh, en televisies. televisie. Ja. ja, nou die kritiek op critici is natuurlijk die is echt van mijn altijd. Dat, dat, maar je bent, het, je, je bent het hier niet mee eens. Want jij zegt er moet gewoon meer naar kennis, kennis. Van verschillende vormen van kunst moet gewoon weer. Hoe zullen we het zeggen? Ja, maar dat zit niet alleen in de kritiek. Dus ik ben het in zoverre met Sander eens. Crisis in de kritiek is er altijd geweest. Maar dat is ook goed. En dat, dat moeten we niet overdrijven. Al kan het altijd beter. En moeten we daarna blijven streven. Uh, dus met die relativering ben ik het wel eens. Maar voor mij ligt eigenlijk de crux veel meer in het onderwijs. Dat, daar, dat deze, daar, daar de dingen serieus worden genomen. Wat voor een deel is ook de, de, de onverschilligheid van het grote publiek. En ook de, het gebrek aan, aan geïnformeerdheid en kunde. En onverschilligheid bij politici die nu beslissen over, over cultuur en over kunst. En die dus nu het laten gebeuren dat zo'n mediafonds wordt afgeschaft. En noem maar op. Dat is voor een heel groot deel te danken aan dat onderwijs van de laatste 30 jaar. Ja, maar tegelijkertijd, Maarten. Die eerbied van vroeger krijg je niet terug voor uh, uh, uh, kennis. He, en Natuurlijk is die kennis belangrijk. Maar ik denk dat het vooral ja, maar he, belangrijk nou, is. Ik, ik, ik, dat, ik zou dus zeggen. Dat is precies de rol van het onderwijs. Dat is eigenlijk sinds ik... de verlichting. Is het de ambitie in onze westerse cultuur geweest. Om eh, belangstelling. Of noem het eerbied. Of bewondering op te wekken. Voor, voor wetenschap. Voor kennis. Voor kunst. En inderdaad is zo gaandeweg. De laatste decennia. Is dat verdwenen. Respect, eerbied, bewondering. Hoe je het allemaal nou, nou ja, wil noemen. Ik zou het vermogen zou tot, uh, tot uh, enthousiasme meer uh, verleiden. Nou, niet verleiden. Want dat, is, dat klinkt weer zo alsof je, alsof je moet zeggen... vind je het leuk? En als je het niet leuk vindt... doen we er nog een schepje suiker bij. En dat vind ik... In ieder geval wanneer we het over onderwijs hebben. Maar eigenlijk ook als we het over het Rijksmuseum hebben. En eigenlijk ook als we het over kritiek hebben. Vind ik dat niet een goede haaling naar het publiek. We moeten toch in staat zijn om, ja, we... om te laten zien. Dat dingen de moeite waard zijn. En jij en ja, maar ik dat is ook zo moeten zo tegelijk... schrijving doen. Ik bedoel, het, het klinkt allemaal zo pessimistisch. Ik, bedoel, ik denk dat uh, er nu meer mensen dan ooit naar het Rijksmuseum gaan. Uh, gaan. Het Stedelijk Museum ook. Bedoel, als je kijkt hoe massaal het museumpubliek, uh, de museumbezoek in Nederland uh, is, uh, is, is geworden. Dan kan ja, je zeggen. Bij het ja, musee hebben we nu een goed instapmomentje. Want dat is absoluut waar. Nou, tien jaar Stedelijk is dicht geweest en tien jaar nou, Rijksmuseum. hebben niet, niet, een niet En daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is absoluut waar. Maar het gaat iets verder. Het is ook, we hebben het over heel Nederland. En eigenlijk ook over een ruime beweging. En niet alleen over het Rijksmuseum en het Stedelijk. Waar het nu even hartstikke lekker gaat. Daar ben ik ook heel maar, blij mee. Maar, maar, maar, maar, maar. maar het gaat ook over, kijk, in de toneelwereld. Wat er allemaal een productiehuis is opgeheven. We hebben best een aantal uh, mooie dingen hier in Nederland voor elkaar gekregen. Op het gebied van theater. Die productiehuizen die worden afgeschaft. Nou. Dat is niet meteen van vandaag op morgen. Maar over tien jaar is dat niveau in Nederland van theater is gewoon schrikbarend gekelder. Dat is toch jammer. En ja, wel, het is, is een het zo, enorme wel... infrastructuur waar nu enorme klappen vallen. Ik vind dat jammer. Jawel, maar er loopt nu wel vooral... een heleboel uh, door elkaar. Namelijk dat ik denk dat er... Ook als je naar de cijfers zou kijken. Als je naar de cijfers zou kijken vanaf uh, uh, uh, de jaren zestig tot nu... dat er meer theater en uh, museumbezoek uh, uh, is dan 2030... Uh 30 jaar geleden. En we hebben natuurlijk even een heel desastreus kabinet gehad... waar die PVV gedoogsteun kreeg... waarbij ook de VVD meeging in de hele anti-elite-retoriek. Nou ja, het, het is heel pijnlijk dat die juist zo hebben kunnen ingrijpen. De kunst. Je ziet ook nu bij het nieuwe kabinet... Nee, helaas is niet alles teruggedraaid. Maar als je met kunstinstellingen praat. met dit kabinet is er wel te praten. Er worden ook uh, uh, sommige dingen verzacht. En die retoriek is ook weg. Maar dan blijft uh, uh, toch. dat schiet me nu te binnen. de vraag. En dan kies ik even de, de, de zijde van, uh, van Maarten Doorman. Waarom het. Kijk, in een land als Duitsland. Uh, heb je een cultuurzender. En die bestaat heel simpelweg. Doordat de Duitse, ik geloof, twee dubbeltjes, 20, 30 cent per jaar daarvoor betaalt. En dan wordt die zender, en dat is, die zendt de hele dag uit, een Duitse cultuurzender. En die wordt daarvan onderhouden, dat staat nooit ter discussie, dat is geen enkel probleem, dat, dat kan. Dat geldt voor Duitse toneelgezelschappen ook, die zitten redelijk vorstelijk in hun, hun budgetten. En dat is hier in Nederland op de een of andere manier... ondanks het feit dat het misschien iets beter gaat... zoals jij nu zegt, nog steeds een probleem. En de vraag is, waarom is dat dan? Want het is allemaal helemaal niet eens zo duur. Nou, sterker nog, als je kijkt wat er op de publieke omroep gebeurt. Wat er is te zien en te beluisteren. En waarvan je zo zegt de publieke omroep moet zich juist onderscheiden van de commerciële omroepen. Nou, dan is het eigenlijk dramatisch wat er op dit gebied gebeurt. Het is ongelooflijk. Zeker ook in vergelijking met, met Duitsland, maar ook België. En dus Het is hier wel nog iets somberder gesteld dan in sommige andere landen. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met een overleverd systeem waar alleen op beknibbeld wordt. En aan de ene kant de versnippering door allerlei omroepen. Aan de andere kant een politiek die vooral weer die nuttigheidseisen, namelijk publieksbereikseisen, eisen stelt in plaats van kwalitatieve eisen. Dat is ook zo. En wat zou nou de oplossing zijn? Je mag een blauwdruk leveren. Ja, Want je ik zei ik hou niet van, ik ben ja. wel van pessimisme. Nee, maar, er is, maar... Niet, er is niet één oplossing nee, maar... voor een, een paar. Zo, zo breed. Maar uh, nou ja, voor mij ligt de prioriteit eigenlijk bij een heel andere houding in het onderwijs. Dat een, in het onderwijs heerst, zoals ook in andere segmenten van de samenleving... veel meer een cultuur van wantrouwen dan een cultuur van vertrouwen. En je ziet ook een verschuiving in het... In het politieke debat voor onderwijs. Dat daar weer, wat dan heet, de professionals... Voor het woord zeggen moeten krijgen. Maar dat betekent gewoon de leraar... en de docent. Eh, zonder dat die per definitie eh, verdacht zijn. En eh, gewantrouwd worden. Het is nu zo dat wanneer je aan een universiteit werkt, dan word je eigenlijk als docent... Eh, in beginsel word je gewantrouwd. Je, er heerst een, een, wat dan tegenwoordig zo maar heet, een auditcultuur. Dus je wordt steeds afgerekend op dingen. Er worden voortdurend zijn er visitatierondes. Waarin, Jij zit in Maastricht en Amsterdam. En ons er twee universiteiten, maar daarom durf ik het ook wel te zeggen... want ik heb het niet over één universiteit, want dat gaat zo aan alle universiteiten. Dus er zijn steeds elke vijf of vier jaar zijn er rondes over onderwijs, rondes over onderzoek. alles. Ik ga dit hier niet uitleggen, want het is een vreselijk verhaal. Maar en een tijd dat dat kost en een geld dat dat kost... En, uh, Um, dus die hele cultuur van wantrouwen... waarin alles onophoudelijk moet worden gecontroleerd... en waarin ook een steeds fijnmazige wetgeving komt om dat te doen... die is heel frustrerend voor het onderwijs. En uh, op een of andere manier is dat heel moeilijk te veranderen. Want op het moment dat er over onderwijs gemopperd wordt in de cultuur... dan is de automatische reactie is weer een verfijndere controle opbouwen. In plaats van te zeggen... Wat gelukkig dus nu ook af en toe gebeurt. Van Geef die leraren gewoon weer ja, wat meer ruimte. Ja, zelfs als je die leraren die... meer ruimte geeft. Dan is het maar de vraag of dat echt gaat helpen. Want uh, tegelijkertijd willen we allemaal excellent uh, onderwijs. En dat zijn die PISA-scores waar we hoog uh, dan op moeten eindigen. Dus dat betekent uh, uh, een afrekencultuur in het onderwijs. Het eindeloos uh, uh, testen. De vraag is hoeveel vrijheid je hebt om het dan zelf anders nou, maar in te geloof vullen. Ik geloof niet dat we in dat PISA-onderzoek... wat is het, nummer vier zijn we wereldwijd? Of wat is het, gewoon ja. naar nummer één moeten gaan streven? Dat zou ik politiek een verkeerde ambitie vinden. Ik zou het heel mooi vinden om die nummer vier te handhaven... maar daar zou niet meer prioriteit zijn. Merk jij aan die universiteiten waar je werkt, Maastricht en Amsterdam... Ook een, ook een diep wantrouwen ten aanzien van, van cultuuronderwijs? En een wantrouwen in die zin ook dat er bijvoorbeeld geen... Waar niet voldoende geld voor beschikbaar is, of dat het niet belangrijk wordt gevonden, of dat het kennisschap waar je er net op hamerde. je ziet dat... Uh... Wel, als ik voor jou mag ja. antwoorden. Omdat wij net met uh, de Goede maar een heel groot onderzoek onder geesteswetenschappers hebben gedaan. We hebben honderd geesteswetenschappers aan. Uh, uh, dus, dus, dus, dus filosofen, m, uh, mensen die in literatuur gespecialiseerd zijn. Uh, uh, musicologen aangeschreven en gevraagd... Uh, uh, hoe, het, uh, hoe het met hun vakken, vak gesteld gaat, met de, met de geesteswetenschappen. En, uh, en wat waren de vragen <coughs> precies? Of was het maar één nou, het was eigenlijk, wat, wat, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de geesteswetenschappen... Uh, wat is het belang van de geesteswetenschappen? Omdat, zo onder, omdat dat zo onder druk staat. Wat is de toekomst van de geesteswetenschappen? En je ziet aan de ene kant dat die geesteswetenschappen bruisen. Dat er ontzettend veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat heeft vooral te maken met uh, big data. Met dat er nu grote bestanden uh, doorgezocht konden worden. Maar tegelijkertijd lees je uh, daaronder... dat uh, het heel moeilijk is om nog onderzoeksgeld en ruimte te krijgen... gewoon voor Lesgeven in de klassieke roman in, uh, in, uh, in de kanon. En dat, dat heeft ook als je naar het hele topsectorenbeleid kijkt. Daar zitten uh, uh, geesteswetenschappen, cultuur, behalve de uh, culturele industrie, de, de, de creatieve industrie, zit er niet, uh, zit er niet in. Nou, nou, dat is dus een heel somber ja, gesteld. Ja, dat, uh, dat is somber gesteld. Ja, ik weet niet of jij dit onder, onderschrijft. Nee, dat, ja, uh, volledig. Ja, dat ja. is wat ik ook om me heen zie. Dat, uh, ja. Maar dan is de vraag, ik bedoel, want we zouden toch optimistisch eindigen. Hoe je dat. Want, want waar we het hier de hele avond over hebben tot nu toe. En dat heeft dus ook met dat, met dat mediafonds te maken. Met een belangstelling voor cultuur. Het erkennen van, van, van kennischap. Nou, daar is het dus heel droevig mee gesteld. En als je dan gaat kijken naar een laag daaronder waar dat uit voortkomt. Laten we stellen dat dat het onderwijs is. Dan zie je daar ook een soort enorme kaalslag en een, en een, en een, en een woestenij. Terwijl het tegelijkertijd allerlei. Mogelijkheden zijn om grote mooie onderzoeken te doen door die data, zoals jij noemt. Ja, maar kijk, we hebben het over heel brede ontwikkelingen ja. eigenlijk. Die, en die brede ontwikkeling is er een van decennia. Dat is eigenlijk begonnen eind jaren 60, begin jaren 70, waarin een enorm wantrouwen ontstond tegen alles wat met autoriteit had te maken. Dat was een hele goede correctie in de westerse landen, omdat er was een soort tijd van wederopbouw geweest waarin je kei, keihard moest werken en zijn kop moest houden, waar, waarin weinig creativiteit uit de maatschappij Loskomen. Dus laat ik zeggen 1968, de hippie's, de tijd van Provo. Uh, dat was een hele mooie tijd, ook in de kunsten. Het is onvoorstelbaar hoeveel er veranderde in de jaren 60 en 70 in de kunsten. Met, met nieuwe videokunst, allerlei nieuwe vormen en conceptuele kunsten. En een hele levendige bloeiende tijd. Die was heel belangrijk. Maar um, langzamerhand is maatschappelijk die, die houding dat alles wat met autoriteit heeft te maken, wat met kennis heeft te maken, um, dat, dat, dat is verdacht worden. De, de, ik bedoel, gezag is uh, op zichzelf verdacht worden. Dus ook intellectueel gezag en artistiek gezag en uh, allerlei vormen van gezag. Het gaat niet alleen om uh, uh, politieagenten en ambulances, chauffeurs die op straat in elkaar worden geslagen. En uh, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken, maar daar is wel makkelijk een oplossing voor te vinden. Maar dit is een proces nee, dat, dat tientallen ja. jaren heeft, heeft geduurd. En dus vooral in het onderwijs is neergeslagen. Waarvan het heel lastig is om dat te veranderen. Maar ik denk wel dat het aan het veranderen is. Die hele postmoderne gedachte. Dat al die dingen uh, constructies zijn. En dat, het, dat, dat, uh, uh, dat dat verkeerd is en autoritair is. en uh, Die gedachte is langzamerhand weg. Dat is Na 9-11 is eigenlijk een hele soort, een soort omslag begonnen. En er zijn allerlei mensen op een bepaalde manier zijn we aan het Bouwen. Dat gaat ook in het onderwijs gebeuren. Dat gaat ook in de kunst. Sterker nog, dat gebeurt alweer. Dus eh, volgens mij zitten we ook wel voorbij een soort dieptepunt. Alleen dit is een heel groot verhaal, wat natuurlijk moeilijk hard is te maken als Maar je kan dus ook zeggen dat, dat dat uh, wantrouwen tegen, tegen autoriteiten dat is inderdaad begonnen uh, in, uh, in de jaren zestig. En uh, daar is het postmodernisme overheen gekomen, dat alles relativeerde. Maar je kan dus zeggen dat uh, dat uh, wantrouwen ook een soort gezonken cultuur Goed is dat het begonnen is bij een Precies. elite en dat het nu heel breed is uh, doorgedrongen. Dus daarom zie ik het niet heel uh, snel veranderen. He, want, uh, uh, en, en er zitten ook wel goede dingen aan. Ik bedoel dat, dat, dat dingen niet per definitie gezag hebben, maar Natuurlijk. dat je gezag moet, uh, moet, uh, moet, moet, moet, moet veroveren. Maar het moet inderdaad toch weer en dan gebruik ik een woord wat heel vaak, vooral deprimerend gebruikt wordt... negatief gebruikt wordt, bij de elite beginnen. En uh, uh, Dat wil zeggen dat je niet op je autoriteit kan staan... en kan zeggen, ik heb gezag, want ik weet veel. Uh, je zal toch uh, uh, je verhalen zo uh, uh, moeten vertellen, met kennis. Dat ben ik helemaal met je eens, dat je mensen meeneemt. Ja, maar ik geloof dat ik als, als ik als docent lesgeef en uh, zijn studenten tegen mij... en die zeggen ik vind dat ik het anders zit... dan in een uh, als daar tijd voor is, dan zal ik onmiddellijk als docent moeten zeggen... nou, leg het maar uit. Ja. Maar als ze dan met onzin komen, dan leg ik ze uit dat er onzin is. En als er weinig tijd is, dan zeg ik ja, sorry, ik word hier betaald om jullie les te geven. Ik ga eerst zeggen hoe het zit. En we zitten hier aan de universiteit, dus... Kritiek is heel goed en altijd welkom. Maar eh, ik, mijn rol is hier in eerste instantie om jullie uit te leggen hoe het zit... En dan ben ik niet gevoelig voor het soort kritiek van... wie denk je wel dat je bent en we kunnen allemaal wel lesgeven. Dat is onzin. En in een heel veel andere gebieden zie je het natuurlijk niet. Want als nee, het maar... om medicijnen gaat en je gaat naar de dokter toe... dan ben je ontzettend blij dat die man autoriteit heeft. En dan ga je helemaal niet... Uh, nou, dat is ook uh, maar de vraag. Dan kom je ook met uh, je gegoogelde diagnose aanzetten. Uh, en als een arts wat anders zegt... Uh... Om daar nog even tenslotte uh, iets over te zeggen. Dat, dat schrijf jij in je essay ook maar. Door man. dat als je het hebt over de autonomie van kunst... en dat het op zichzelf moet staan... en dat het gelijkwaardig is dat dat deze dagen zo onder vuur wordt genomen. Want ja, met rechtspraak of zo zou je dat toch niet... Eh, dat, dat die vergelijking maak je volgens mij ook. Dat zou, zou toch hoogst onwenselijk zijn. Nou ja, je ziet op een aantal deelgebieden in onze cultuur natuurlijk... dat, dat allerlei instituties hun, hun gezag hebben verloren. Ook wetenschappers, als je denkt aan de klimaatdiscussie... Uh, um, critici of in de kunst, uh, de journalistiek. Eh, je krijgt de opkomst van de burgerjournalistiek... ...omdat je ja, zegt, ja, die journalisten die beweren ook maar wat. Uh, in, in, in de medische wereld zie ik het minder, maar je hebt gelijk... ...ook daar zijn patiënten kritisch en gaan zelf googlen. Want overigens ook waar ook een hele goede kant ja. aan zit... ...dus ik ben het met je eens, een kritische houding is heel vruchtbaar... Uh, maar ook bij de rechtspraak zie je natuurlijk dat er onrust bestaat. Dat er wordt gepleit voor een juryrechtspraak. Hè. Dat je zegt ook dat, de, dat mensen zelf moeten, moeten uh, uh, veel meer invloed hebben op de rechtspraak. Het zijn niet alleen maar slechte dingen. Het, is, uh, het zijn complexe processen uh, en een kritische ja. houding is goed. En tegelijkertijd uh, dat uh, iedereen die iets beweert op grond van zijn functie... dus uh, dat, die, dat die meteen verdacht gemaakt wordt en gezegd... dat is ook maar een mening, dat is, vind ik echt, dat is dodelijk voor het debat in de cultuur. Wat voor, wat, voor, wat voor optimistische tekenen zag je thuis? Want je zei net, ik zie al dat we, dat we een omslag aan het meemaken zijn... Uh, Geef eens een praktisch voorbeeld. Uh, nou, dus uh, de, in het onderwijs uh, wordt nu hard gewerkt aan, aan uh, betere docenten. Dus die uh, in principe in voortgezet, onder voortgezet wetenschappelijk onderwijs. Uh, wil men nu dat uh, docenten ook weer zelf wetenschappelijke onderwijs. Opleiding hebben gevolgd. Dat lijkt vanzelfsprekend. Dus het is eigenlijk te gek om te zeggen nu, maar dat was heel lang niet zo. Um, um, nou ja, ik zie op allerlei punten natuurlijk mooie dingen gebeuren. We hebben het net over die opening van die van die musea gehad. Dat is dat is ongelooflijk leuk. Dat, uh, dus het is niet zo dat er, dat er absoluut geen draagvlak meer voor is. Um, Nee, dat is de andere kant. Er is meer dan ooit. En, de, en als je kijkt wat de kranten allemaal... Ik kan zeggen, de kritiek uh, uh, wordt minder en minder. Er wordt minder ruimte aangegeven. Het wordt allemaal interview of, uh, of reportage. Uh, tegelijkertijd uh, uh, bieden alle kranten cursussen kunstgeschiedenis aan. Die lopen massaal vol... En dan kan je ervan van zeggen van dat... Ja. Uh, het... Op internet is ongelooflijk ja. veel goed te vinden. Dat, uh, en dat is natuurlijk ook dat verhaal over die kranten altijd... dat dat allemaal minder wordt. En altijd maar weer, kranten zijn een soort masochisten Die publiceren twee keer per jaar altijd de nieuwste hmm. cijfers van het hooi. Het heet dat geloof ik? Het, uh, hoge, ja, het, uh, het instituut, het -instituut, instituut. Dat. En dus altijd gaat het slecht met die kranten. En dat is onzin. Ze hebben meer lezers, maar die zijn digitaal geworden. En natuurlijk is het zo, dat het is lastig om daar geld mee te verdienen. Dat telt maar de wel kranten, mee hoor, die cijfers. Nee, nee, Nou, nou goed, dan kunnen we, de andere, ja, kunnen we het straks nog voor hebben. Maar, uh, in ieder geval wel echt de krant. Niet als je los de gratis ja, website maar de betaalde ja, krant. Okay. cijfers stellen ook de digitale abonnement. Maar kranten krijgen steeds meer lezers anders Dan die cijfers suggereren alleen wat het verschijnsel kranten is, is. Nee, natuurlijk de, dit, is, dit is typisch de propagandapraat van kranten ook zelf. Die zo hun nee, krantencijfers oplagen. Nee, nee, nee, nee, nee, die oplagencijfers die die, die, die worden echt gecontroleerd. Dat moet, dat moet hard zijn. Dus dan is het weerwoord van: oké, okay, de objectieve oplage zakt, maar we hebben meer lezers dan ooit. Dat is niet waar. Wat, wat zou er. Laten we het daar tenslotte heel kort nog even over hebben. Dat mediafonds. 50 jaar, hè? Nee, vijf, 50, 50. 50 jaar zeg ik de hele tijd. 25, 25, 25. Ja. Nee, dat is meestal goed gezegd, hoor. Ja, ik heb het, nu zeg ik het even fout. Want het komt, in 25 de jaar. De tijd gaat heel snel, hè? Nee, dat komt omdat ik wil zeggen... Wat, zou ze een 50-jarig bestaan? Goh, zijn van die vragen... Nee, uh, dat halen ze niet. En de omroepen... Uh, de meeste omroepen zullen ook niet 25 jaar uh, uh, nog bestaan. De televisie is over... Uh, tien jaar al totaal uh, uh, anders. He, op het moment dat je, zoals de kranten onder druk staan ja. door veranderd uh, uh, gedrag van, uh, van lezers, uh, gaat bij televisie ook meer gebeuren. Op het moment dat je zelf kan beslissen wanneer je naar iets kijkt, ga je echt niet uh, uh, op je uh, avondje wat dan ook uh, wachten. Want en denk uh, jij, dat is nog heel uh, kort, heb je twintig seconden voor? Denk jij dan dat. dat, dat, dat dat er, dat er meer ruimte zal komen in dat veranderende landschap voor kennis en dat dat dat dat kennis misschien wel meer dan nu juist een rol zal gaan spelen. Ja, ik denk het wel. Dus ik denk ook dat je op internet steeds beter... dat blijkt ook al, steeds beter kunt zoeken... en steeds beter kennis kunt vinden. En dat dus ook de organisatie van kennis... dat zie je ook bij Wikipedia, zoals zich dat ontwikkeld heeft... die wordt steeds beter. Nou, maar er is ook iets anders. Mensen willen niet meer dat ene massaproduct dat alles geeft. Ze zoeken heel specifiek naar wat hen voedt. En dat betekent dus ook... de groene, dat gaat beter... Dan ooit terwijl we het moeilijkste blad zijn. Waarom? Omdat we heel specifiek iets doen wat anderen niet doen. Goed, laat dan het systeem maar helemaal uit elkaar spatten. Dit was Brands met Boeken op Radio 1. En dadelijk na achter gaat Margeet Rijntjes hierdoor. Van Max met twee dingen. En ze gaat praten met Delta-commissaris Wim Kuiken. En ze praten over de gevaren van het water. Kuiken moeten ervoor zorgen dat we in de toekomst droge voeten Houden. Droge voeten in een medialandschap dat dan voor goed zal zijn veranderd en waarin kennis misschien wel veel meer dan nu het hoogste woord kunnen voeren. Dus laat maar komen. Het verhaal over de zoektocht van een Indische Nederlander. Je weet, je hebt een bruine opa, je hebt een witte opa. En je wordt in de Nederlandse wereld groot, dat begrijp je helemaal. Een zoektocht naar de waarheid. Er is toch iets mysterieus met die bruine wereld. Deze week in Holland Doc Radio. Sporen van geweld. Waar ligt hij dan, Max? Ja, hier ligt de broer van mijn vader. In een massagraf. 16 jaar oud en dan in stukken gehakt. Over het Nederlands verleden in Indonesië. Ik ben er zo rond mijn 45 e achter gekomen. dat die hele Nederlandse geschiedschrijving over Indonesië. dat daar gewoon helemaal geen bal van klopt. Zondagavond, 9 uur in Holland Dok Radio. Sporen van geweld. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lees Roundhay, tuinscène.